Ik zal kijken. Liepje? De pop. Ben je wakker? Ja.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 De bevrijdende figuur van de hoofdambtenaar, die ik van een afstand kan volgen, is uit het beeld verdwenen. Ik ben het zelf, die hoofdambtenaar, overtuigd van mijn eigen lijk, vrokkend, vol zelfbeklag over wat mijn ondergeschikten mij aandoen, en dat terwijl ik met de pleurers werk en niets dan het goede met hen voorheb. heb. Wat Bart en op andere ogenblikken ad zien, tits bezield